Trudy Vendries met het NOS-journaal.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 Elke dag komen er nog een miljoen nieuwe abonnees bij. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Vanmiddag van het westen luidt droger en meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 So somewhere I've never been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 Wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en huidigheid. Je zou dan mee, hou van jouw zandvoer, waarom aan de zee? Weg van alle zorgen, die lachen stil de stad. De golven van de zee, waar is jouw kracht? Dus zullen we gaan zitten direct naar het Ik Maar we hebben gewoon hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren in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 Ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je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 Good morning. <laughs> <laughs>